Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. In India is het hoogste aantal besmettingen geregistreerd sinds het begin van de coronacrisis. Er zijn ruim 22.000 nieuwe gevallen en 442 nieuwe doden. De afgelopen weken waren de strenge maatregelen versoepeld. De westelijke deelstaat Maharashtra, waarin de financiële hoofdstad Mumbai ligt, is het hardst getroffen. India heeft de meeste bevestigde besmettingsgevallen na de VS, Brazilië en Rusland.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 De organisatie van een betoging tegen de coronaregels in Utrecht doet een oproep op Facebook om vanmiddag toch te komen demonstreren. De demonstratie is eerder deze week verboden omdat de politie verwachtte dat er relschoppers op af zouden komen. De demonstratie stond gepland voor het jaarbeursplein. De organisatie Nederland in opstand zal later op sociale media een locatie aankondigen waar ze alsnog willen demonstreren. President Trump heeft een toespraak gehouden bij Mount Rushmore, de berg waar de portretten van vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehakt.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 Bij een forse zuidwestenwind langs de kust staat windkracht 7. Ook morgen eerst grijs, maar later klaart het op vanuit het noordwesten bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schoorl en Bergen. Vertraging is iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 De Zomer van ZFM. met nu Goedemorgen Zandvoort Aha. Kun je het voelen? Kun je voelen?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 dan bloekt de zieke door zijn kanaal. Want het water is zo koud, echt niet meer normaal. Ja. Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis. Ja, zandvat aan de zee, met tweede thuis. Vluchten in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvat. Vierkant met in voor. Ja. Vluchten in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvord. Vierkant met in Zandvord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 En uh, ja, normaal gaan ze altijd op de kinderkamp en dat, dat gaat nu niet door vanwege de, de hele coronacrisis. Ja. Uh, maar ze hebben dus wel iets heel leuks van. Maar wat, weet ik niet precies. Het heet Loesu, En Loesu is straattaal en dat betekent eigenlijk uh, ja, vertrekken, uh, weggaan. Dus dat is een beetje, ja... ja. Een... Nou ja, toch fijn dat ze ja. iets left, hebben he? kunnen doen hè? en ja. toch iets hebben kunnen organiseren en...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 Want uh, er is dus ook weer, uh, de biljart in de blauwe tram gaat dus ook weer starten. Er is 1 juli gestart. Ja. Op maandag, dinsdag en donderdag. En bij pluspunt kun je ook een afspraak maken om te komen in biljarten. Dus allemaal via dat nummer 023 574 0330. Ik denk dat de mensen onderhand het nummer wel uit hun hoofd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 en dan kun je vragen of er iemand uh, uh, je kan, uh, kan kan vervoeren of met wat boodschappen doen. Dat ja. kan altijd, hè? Ja. Alle vragen kun je dus bij pluspuntrecht, wat het ook is, gewoon ja. bellen. En dat is dat automatische, of tenminste, dat is dat uh, algemene telefoonnummer. 574030. Ja, ja, dat is eigenlijk het enige nummer wat op dit moment uh, bereikbaar is voor alle vragen die mensen hebben. Ja. Of het nou een cursus is, of een workshop, of de belbus, of, of klusjes, of boodschappen doen, wat dan ook. Bel komt, dan nummer. Ja precies, he? je komt altijd goed ja, uh, terecht altijd uh, goed, daar. Ja. Ja. Uh, even kijken, de schilder en brijclub die gaat ook weer van start bij pluspunt. Het is ook weer op uitnodiging, hè, dus je moet uh, bellen. Je uh, kunt natuurlijk ook niet zo heel veel mensen mail doen, maar daarom moet je ook bellen. En de anderhalve meter afstand blijft daar ook van kracht. Ja.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 Nou ja, uh, dan die cursus, ja, die, die, die, die, die wordt gehouden, uh, uh, moet ik even kijken, daar zijn geen kosten aan verbonden. Uh, hij, heeft, er is, hij wordt in twee, twee keer gehouden, op uh, donderdag 23 juli en op donderdag 30 juli, van 1 tot 4. En uh, ja, je kan bij Pluspunt uh, weer het bekende nummer informatie daarover vragen. Het is best, denk ik wel, een hele interessante workshop, dit. Ja.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 Ja. En dat op de site van Pluspunt altijd na te kijken is... wat er is en hoe je je kunt ja. aanmelden. Wat ja. de regels zijn en ja. hoe je je moet houden ja, je aan moet deze regels. Houden, ja, want dat is ja. belangrijk. Hè? Die blijven ja. nog steeds van kracht van het RIVM. Dat de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers... ...en de werkers voorop blijft staan. Absoluut. Ja, ja. zeker. En als er betalingen zijn, is het ook uitsluitend met PIN. Hè? Ja. Contant Contantgeld kan dus ook niet. Maar goed, dat zijn alle...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 ik ben zelf een betaalde kracht. Ik zit op kantoor en ik krijg alle meldingen binnen. En ik zit de hele dag eigenlijk de intakegesprekken te doen aan de telefoon. Dat zijn vaak al lange gesprekken van 20, 30 minuten. Omdat iedereen wil graag zijn hele verhaal kwijt. Met alle ellende. Ja. En de, de middelaars, En daar ben ik er zelf overigens ook eentje van op vrijwillige basis. Dat zijn allemaal vrijwilligers inderdaad. Dus die doen het in hun vrije tijd. Gaan ze naar de mensen toe.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 Als je naar www.meerwaarde.nl gaat en je zoekt op buurtmiddeling... dan kom je vanzelf bij ons terecht. Ja. Je kunt met ons bellen en je kunt e-mailen... en wij zorgen dat er zo snel mogelijk met jou contact wordt opgenomen. En dat staat allemaal op de website van de Stichting Meerwaarde. Dus ja, je kunt bij... moeten ze Stichting Meerwaarde in toetsen of gewoon Meerwaarde? Meerwaarde.nl. Oké, okay. .meerwaarde okay. nou, duidelijk. Helemaal goed. Ja. En daar staan alle en, telefoonnummers en andere... Telefoon, dat is 023...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 deze stichting. Graag gedaan en tot ziens. We wensen je een heel fijn weekend. Hetzelfde. Oké, okay, we gaan luisteren naar muziek. De New Fordville Band Winchester Cathedral. in your power Winchester cathedral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 met collega Gert-Jan Bluis, die dat in zijn portefeuille heeft. Maar ik kijk natuurlijk wel naar de verduurzaming van de huidige woningen. De mogelijkheid om op de boulevard, zoals Bloemendaal het ook al gedaan heeft, op het parkeerterrein. te kijken of je met zonnepanelen ook bepaalde voorzieningen kunt aanleggen. Kunt combineren, waarbij de, de, de, de, de paviljoenhouders misschien wat stroom kunnen krijgen. Maar we, we, we proberen echt wel iets echt, echt van de start te krijgen. En ik heb daar komende week, eh, laat ik me daarover informeren wat de stand van zaken daarover is. En ik heb, afspraak had ik de plannen om op vakantie te gaan deze zomer. Maar door de coronaperikelen eh, is dat allemaal niet doorgegaan. Dus ben ik gewoon eh, de komende twee maanden eh, gewoon in Zandvoort aanwezig en ga ik me helemaal... ...inlezen met wat de mogelijkheden zijn... Eh, ...beadviseren door ambtenaren die er ook al eh, ervaar, ervaring mee hebben. Dus ik, ik verwacht dat ik zo aan het eind van eh, de komende zomerreces... ...dus eind augustus, begin september... ...met een, een best wel een aantal plannen eh, naar buiten kom... ...waarin iedereen kan zien eh, hoe ik de komende anderhalf jaar... Eh, ...van plan ben eh, naar nou, dingen voor, voor elkaar te gaan krijgen... ...voor zowel de inwoners als de ondernemers in Zandvoort.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 Girl, I could have sworn these are my salad days. Maybe eternal way just another play for today. Oh, but. I